Met het NOS Journaal. Er is ophef ontstaan over een optreden van de Britse punkgroep Bob Villen op het festival Glastonbury. Tijdens een show die live werd uitgezonden op de BBC... riep frontman Bobby Villen Free Free Palestine en wens hij het Israëlische leger dood. De politie bekijkt de videobeelden en onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. De Britse minister van Cultuur heeft contact gehad met de baas van de BBC om een opheldering te vragen... Tijdens de optreden bracht de BBC al een waarschuwing in beeld over zeer grof taalgebruik. In Osaan in Noord-Holland zijn gisteravond vier personen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Bij dat ongeval waren drie auto's betrokken. Een van de wagens kwam tegen een boom tot stilstand en alle auto's zijn zwaar beschadigd geraakt. De vier gewonden zijn naar het ziekenhuis toegebracht. De politie noemt het een zwaar ongeluk en kan nog niet zeggen over een mogelijke oorzaak. De Amerikaanse Senaat stemt over een grote belasting- en uitgavenwet van president Trump. De zogenoemde One Big Beautiful Bill Act moet belastingen verlagen en de overheidsuitgaven flink verhogen. De regering van Trump wil het vrijgekomen geld gaan investeren in de nationale veiligheid. Zo moet het leger worden versterkt en moeten de grenzen beter worden beveiligd. Tegenstanders noemen de wet een enorme belasting voor de Amerikaanse staatsschuld... die hierdoor naar verwachting met 4 biljoen dollar zal toenemen... Het zuiden van Europa komt met extreme hittegolven. In meerdere landen worden temperaturen verwacht van ruim boven de 40 graden. Vooral in Spanje, Portugal, Italië en Frankrijk wordt het heet. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid wordt het mogelijk 45 graden. In veel Italiaanse steden is de code rood afgekondigd vanwege die hitte. In de schaduw kan het daar namelijk 39 graden worden. En in Portugal is de brandweer extra alert op bosbranden. Het weer vannacht helder bij een graad of 17. Morgenochtend is het in het noorden eerst bewolkt. Daarna overal meer zon bij een graad of 25. En de dagen erna loopt de temperatuur ook hier in Nederland steeds verder op. Dit was het nos Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Van Zandvoort. Dit is ZFM. De helden we winden blakblis. Like this, Why weren't we het is je Dit is ZFM. I know, you to love ZFM ZFM